12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Schiphol wil uitbreiden naar Rio. Anouk presenteert Songfestival inzending. En na twee jaar is het geluk over de eerstgeborenen weer weg. Er is veel bewolking. In het noorden is er af en toe zon. Er is nog kans op wat lichte sneeuw en het blijft 1 of 2 graden vriezen. En er staat een stevige noordoostenwind. Die maakt het erg koud. Vanaf morgen meer zon en vanaf woensdag ook minder wind. Het is overdag wat minder koud, maar in de nacht blijft het vriezen. Schiphol wil uitbreiden in Brazilië. De luchthaven gaat mogelijk samen met het Franse vliegveld Charles de Gaulle... bieden op een belang in het vliegveld van Rio de Janeiro. Topman Jos Nijhuis van Schiphol is in de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilt u naar Brazilië? Um, omdat Brazilië een... Uh... ...een land is, of een werelddeel is, waar de economische groei heel goed is. Er staan een aantal grote zaken op het spel. De WK, Olympische Spelen, maar dat niet alleen natuurlijk. Met name de, de potentie van Brazilië als land en het belang van Brazilië voor Nederland. En is dat een unieke stap? Ik bedoel, zit u al in andere luchthavens ook? Nee, dat is geen unieke stap. Uh, we hebben een, een strategisch belang in Airports de Paris, een zogenaamde kruisparticipatie. Uh, dat betekent dat wij 8% van de aandelen in Airports de Paris hebben en Airports de Paris 8% van de aandelen in Schipholgroep heeft. Uh, Airports de Paris is de houtste maatschappij van Charles de Gaulle uh, Airport, van Orly Airport en een. 10 tot 20 tal andere airports waar wij, dus nu een, waar wij dus een indirect belang in hebben. Daarnaast is heel relevant uh, JFK Terminal 4 in New York. Dat is een terminal die volledig door ons gerund wordt. Uh, dus wat dat betreft 100%. En, uh, en we daar hele goede ervaring mee hebben opgedaan de afgelopen 10, 15 jaar. En we hebben een, een stevig financieel belang in Brisbane Airport in Australië. Wel ver weg maar een, een hele goede investering gebleken... waarin we weer onze kennis uh, kwijt kunnen. En dat is wat we eigenlijk proberen te doen. De brandname van Schiphol, die wereldwijd uh, erg goed is om dat beter uit te nutten. Beter uit te nutten voor Schipholgroep zelf natuurlijk. Beter uit te nutten omdat dat Amsterdam Airport Schiphol sterker op de kaart zet. Maar ook beter uit te nutten omdat daar allerlei andere Nederlandse industriële partijen... daardoor weer betere kansen kunnen creëren. Een aardig voorbeeld daarbij bijvoorbeeld is in JFK Terminal 4 hebben we de afgelopen twee jaar een, uh, samen met Delta Airlines een miljard dollar geïnvesteerd. En uh, in een uitbreiding van die terminal, bij die uitbreiding hoorden ook weer nieuwe bagagesystemen. En het is niet helemaal toeval dat van de landenindustrie, een puur Nederlands bedrijf, die bagagesystemen in New York uh, heeft gebouwd. Dat checkt ook makkelijker in en uit, uh, misschien voor de reizigers. Ja, precies. Ja, en uh, ja, U sprak al in het jaarverslag van 2011... ook al over uitbreiding naar Brazilië. Had u toen ook dit vliegveld in Rio op het oog? Want we zijn nou weer even verder. Nee, we hebben altijd... Uh, onze primaire interesse is Rio de Janeiro geweest. Uh, er was een privatiseringsslag eerder... waar onder andere Sao Paulo genoemd werd. En, uh, en, en, en dat uh, daar hebben we op geboden. Maar uh, dat, dat is niet gelukt. Uh, we waren niet goed genoeg voorbereid... Hm. En we zorgen er nu voor dat we wel goed voorbereid zijn. Wanneer weten we het? Dat weten we in najaar 2013. Ik denk ja. september, oktober, dat daar, dat daar duidelijkheid over moet komen. Even geduld, dan horen we het graag weer van u. Meneer Nijhuis van Schiphol, dank u wel. Heel graag gedaan. Dan nog heel iets anders, want dit is hem. De Nederlandse bijdrage voor het Eurovisie Songfestival. die aansteken al voor ons. Uh, Martijn van der Zand, jij was erbij toen Anouk dit nummer helemaal uh, zong in Hilversum. Wat, wat heeft ze er verder bij gezegd? Ja, ze vindt het zelf een killersong, zegt ze. Ze heeft het twee jaar geleden geschreven en ze had al langer in haar hoofd zitten dat ze aan het Songfestival mee wilde doen. En toen ze dit geschreven had, dacht ze, ja, dit moet hem gaan worden. Het is een klein nummer. Heel bombastisch, heel filmisch. Maar ze zegt, ja, het is een keer wat anders. Niet te gek. Een klein nummer. Het, gaat, het is voor het Songfestival. Het woord zegt het al, Songfestival. Het moet echt om het liedje draaien. Dat zegt ze. Het is een Adèle-achtige wal uh, dat is dan mijn mening. Uh, wat zijn uh, dus al de meningen die loskomen? Ja, zoals dat gaat bij het Songfestival. Hè, het gaat alle kanten op van het is helemaal niks... tot het is fantastisch. Het uh, werd vanmorgen gepresenteerd door Cornald Maas. Hè, toch wel een uh, Mr. Songfestival zou je kunnen zeggen. Hij zegt ja, het is het beste nummer... dat Nederland ooit uh, naar het Songfestival heeft gestuurd. Uh, ja, op Twitter ook veel reacties. Uh, Linda Wagemakers bijvoorbeeld. Die heeft ook aan het Songfestival meegedaan. Ik vind het een great song. Helemaal te gek. Het lijkt een beetje op muziek van, uh, van, een, van een film van Steven Spielberg. Nou, ja, dat is ook wat Anouk voor ogen heeft. Maar ja, er zijn ook mensen die het niks. Er wordt ook alweer getwitterd uh, dat we nu nul punten gaan halen en dat we niet eens weer in de finale komen. Ja, dat is altijd weer afwachten wat het Songfestival gaat brengen. Uh, dat is altijd een heel circus. Uh, Anouk en een heel circus. Dan denk je, nou kan dat wel. Heeft ze er zin in? Ja, dat is echt, dat vind ik wel opmerkelijk, want ze was echt uitermate ontspannen bij de persconferentie. Heel vrolijk, grapjesmakend en ze moest wel even wennen aan de enorme hoeveelheid pers die er was. Dat ze echt zei van, wow, krijg ik krijg het er warm van, maar uh, nou ja, dit is, dit is het Songfestival. Uh, en ze zegt zelf, weet je, ik doe de persconferentie die ik moet doen. Ik ga mijn lied Zingen en verder uh, gaan we dat niet zien. Dus ze gaat niet naar die feestjes, dat soort dingen. Dat gaat ze allemaal niet doen, maar ze heeft wel heel veel zin in. En uh, ja, ze wil uh, in ieder geval de finale gaan halen. Nou, wanneer is het ook alweer? Het is in mei. Ja. Nou, de, uh, het, het, 14 mei, even uit, even, even uit mijn hoofd. Recht. Op dinsdag, in de, eerste, in de eerste halve finale, staan wij ook in de eerste helft. Hebben we wel één nadeel. Ik geloof dat er bij allemaal vrouwen staan die ook ballads zingen. Dus uh, dat uh, klink, kan allemaal een beetje zouden gaan klinken. Maar goed, we, we gaan het meemaken. Martijn van de Zanden over birds van Anouk. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgereisd voor de aanval op Syrische militairen in het westen van Irak. Daarbij kwamen vorige week 48 militairen en regeringsfunctionarissen om het leven. Die Syriërs waren op de vlucht voor Syrische opstandelingen en trokken de grens met Irak over. En daar gaven ze zich over aan de Iraakse autoriteiten. En toen de Irakezen de Syriërs terug naar de grens begeleiden, werd dat konvooi door gewapende mannen aangevallen. Al-Qaeda spreekt van het met succes vernietigen van een complete kolonne. Al-Qaeda is een Soenitische organisatie... en verwijt de shiïtische regering van Irak... Nauw samen, nauw samen te werken met het regime van de Syrische president Assad. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De acht verdachten in de zaak van de doodgeschopte grensrechter... Richard van Nieuwenhuizen moeten straks voor de rechter verschijnen... achter gesloten deuren, want zeven van die acht verdachten... zijn minderjarig. Paul Sanders die gaat erheen. Paul, wat ligt er vandaag voor bij de rechter? Het is vandaag een proforma-zitting, dat, dat is een regiezitting... zoals het ook wel eens wordt genoemd. Dat betekent eigenlijk dat de rechter ja, de laatste puntjes op de i wil gaan zetten... voordat men begint aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dus dat betekent dat de rechter vandaag gaat besluiten... of er nog extra onderzoek nodig is, wat er met de verdachte gaat gebeuren... en dat soort dingen, voordat men echt aan de zaak kan gaan beginnen. De advocaten hebben ook hun punten om in te brengen. Wat willen zij? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die de advocaten vragen. Het eerste is, en dat is misschien wel het meest belangrijke, is dat uh, de... Cliënten die nu allemaal nog vastzitten... dat die uiteindelijk op vrije voeten komen. Dat ze dus zeg maar in vrijheid hun proces kunnen afwachten. Dat is één. En twee, ook heel belangrijk, is dat de advocaten eigenlijk vragen... dat het beeldmateriaal van die dag... dus foto's, eventuele filmpjes en dat soort dingen... dat het allemaal nog een keer opnieuw bestudeerd wordt. Want... Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Er waren een heleboel mensen bij het incident betrokken. Er stonden een heleboel mensen omheen. Maar uh, ja, de advocaten willen natuurlijk helder krijgen... en dat wil het Openbaar Ministerie ook... wie nu die uh, ja, uh, fatale trap of fatale schop heeft uitgedeeld. En daarvoor zou al het beeldmateriaal en het videomateriaal... nog een keer opnieuw uh, bekeken moeten worden. Want dat is er wel, dat beeldmateriaal en het videomateriaal. En er is al naar uh, gekeken. Maar ze willen dat er nog beter... dat er allemaal moderne technieken op worden losgelaten. Ja, zoiets in ieder geval dat, dat helderder wordt... Wie, Waar stond, wie uh, ja, uh, dicht bij Richard Nieuwenhuizen stond... wie eventueel zou kunnen hebben geschopt, ja of nee. Want dat is lastig om te bewijzen. Dat is heel lastig, want er waren natuurlijk een heleboel mensen bij betrokken. Uh, dat wordt ook voor het Openbaar Ministerie, denk ik, een hele moeilijke zaak om te bewijzen wie nu die schop heeft uitgedeeld... waaraan Richard Nieuwenhuizen uiteindelijk is overleden. Ja, mocht dat niet lukken, ja, dan zullen ze uh, een andere manier moeten verzinnen. Dan zal misschien de hele groep die betrokken was bij het incident... aansprakelijk worden gesteld voor de dood van Richard Nieuwenhuizen. Ja, en daar zijn juridisch zoveel haken en ogen aan. Dus dat wordt een hele interessante en ook een hele moeilijke zaak... voor het Openbaar Ministerie om dat allemaal te bewijzen. Paul Sanders, dank je wel. Ouders zijn na de geboorte van hun eerste kind het gelukkigst. En ook tijdens de zwangerschap zijn ze extra gelukkig. Maar twee jaar na de geboorte van het eerste kind... na twee jaar dus, is het geluksgevoel weer terug op het oude niveau. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat grote geluksgevoel dat komt later niet meer terug... bij de geboorte van een tweede of derde kind, zegt een van de onderzoekers. Ja, daar gaan andere dingen meespelen waarschijnlijk. Het eerste kind loopt ook rond, dus je hebt met twee kinderen een andere situatie. Het samen zijn duurt al een aantal jaren langer. En niet alle huwelijken die zijn daar zo helemaal blij mee. Maar het kan ook gewoon puur gewenning zijn. Van je houdt het niet vol misschien om tien jaar in een roze wolk te lopen. En of de baby dan een jongetje of een meisje is, dat maakt niet uit. Ouders die een zoontje hebben, zijn volgens het CBS net zo gelukkig als de ouders van een meisje. De aanhoudende crisis heeft in februari tot een recordaantal faillissementen geleid. Er gingen vorige maand 755 bedrijven en instellingen failliet. Nooit eerder telde Nederland in een maand zoveel faillissementen. En dat heeft ook gevolgen voor de werkloosheid, zegt het CBS. Als een bedrijf failliet gaat en geen doorstart maakt of overgenomen wordt... dan staan er ineens een hele hoop mensen werkloos uh, ja, op straat. En we zien de werkloosheid tegelijkertijd ook met het aantal faillissementen opnemen. Ja, op deze manier gaat het natuurlijk alleen maar door. Het CBS werkt normaal gesproken niet met maandcijfers... maar met een gemiddeld aantal faillissementen over drie maanden. Drie maanden gemiddelde in februari bedraagt 680. En dat is wel het hoogste aantal sinds 1981... het jaar dat het CBS met die berekeningen begon. Sport. Voor de Nederlandse honkballers is het do or die vandaag op de World Baseball Classics, zeg maar het eh, WK. Speelt Oranje op dit moment in Tokio tegen Cuba. En winnen is door naar de halve finale en verliezen is hup, naar huis. Verslaggever Andy Houtkamp volgt dat duel. Hoe gaat het eigenlijk met Oranje, Andy? Het gaat opvallend goed tegen de 25-voudig wereldkampioen Cuba voor Oranje. Want Nederland leidt na drie innings met 2 tegen 0. Mooie twee-hongslag van Odubert, werd binnengeslagen door Simmons. En ook Kurt Smith die een duit in het zakje deed. En dus na drie volledige innings de belangrijke wedstrijd Cuba tegen Nederland. Daarin leidt Nederland met 2-0. En dat duel is trouwens live te volgen via onze site nos.nl. De wedstrijd in de eerste divisie tussen FC Emmen en SC Kambuur gaat vanavond niet door. Het veld van Emmen is te slecht. De andere wedstrijd die vanavond op het programma staat, FC Eindhoven, SC Veendam, gaat vooralsnog wel door. Het is 12 over 12. nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol wil een belang kopen in de luchthaven van Rio de Janeiro in Brazilië. Birds, de Nederlandse inzending voor het Songfestival van Anouk... blijkt een wals met een groot orkest te zijn. En Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanval op Syrische militairen in het westen van Irak. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Wanneer ga je die PowerPoint aanpassen? Over een half uur moet-ie klaar zijn. Ik ben er nu mee bezig. Hé? Maar je laptop ligt nog hier. Met Office 365 van Microsoft kun je overal bij je Office-programma's en je eigen bestanden. Gewoon met je laptop, tablet en je smartphone. Ontdek het op office365.nl heb je lege flessen voor mij? Uh, ja, natuurlijk. Maar waarom? Voor het statiegeld natuurlijk. Hoe? Oh. Met het statiegeld kan ik steentjes kopen voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum... en dus de strijd tegen kinderkanker steunen. Wat een goed plan. Kunnen alle kinderen hun steentje bijdragen? Natuurlijk. Dus doe ook mee met de speciale statiegeldactie. Ga naar kikkerbouw.nl slash flessenactie. Ja, we hebben een goed leven. De wind redelijk in de rug gehad.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 Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar. Meld u aan op abnamro.nl Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com Dit is Radio 1. NCRV Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal. Klaas Drupsen is de nieuwe presentator van Hello Goodbye. Hij is hier om daarover te vertellen. In het Mediaforum twee vrouwen: politiek commentator Wauke van Schermburg en volkshand columnist Melu van Hintem. Het gaat onder meer over de nieuwe quiz van Linda de Mol. Weet ik veel? Bij Linda is de vlag uitgegaan. Dat beloofde ze tenminste. Als de quiz goed zou scoren. Nou, dat gebeurde. 2,3 miljoen kijkers, man. Ik ben heel blij als ik 1,5 miljoen scoor. En ik ben tevreden met alles boven de 1,1. En ik ben diep ongelukkig ja. met alles eronder. En als het meer is dan 1,5 miljoen, gaat de vlag uit. Zo, We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Jan Duursema. En die komt uit Frieseveen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Bij Microsoft Nederland balen ze flink van de problemen die er dit weekend waren rond de app van weet ik veel. Dat is dus die nieuwe quiz van Linda de Mol op RTL4. De app deed het namelijk niet. Het bedrijf sponsort de kennisquiz en als de techniek dan hapert, is dat een vervelende start, zegt een woordvoerder van Microsoft. Hebben benadrukt dat het geen Windows 8-probleem is, want de app bleek, op het, het bleek het op alle platforms niet goed te doen verslaggevers van Eén Vandaag duiken in de regiojournalistiek. Er moet meer nieuws uit de regio komen... dat ook voor de landelijke kijker interessant is. Dat zegt Sjoerd Venema. Hij is eindredacteur van Eén Vandaag. De verslaggevers worden gekoppeld aan een regioverslaggever... zodat ze samen kunnen kijken wat een interessant verhaal is voor beide omroepen. Bij 1 Vandaag en L1, dat is de regionale omroep van Limburg... is vandaag de eerste reportage te zien. Hierin worden de effecten van bezuinigingen op de lokale brandweer onderzocht. Het NTR-programma Onbevoegd Gezag heeft de afgelopen weken voor de nodige ophef gezorgd. In een aflevering van dat programma, uitgezond op 17 februari... zeiden een paar Turkse jongeren dat ze de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog goed vonden. De man die in gesprek ging met deze jongeren, de Arnhemse wetenschapper Mehmet Sahin... moest de afgelopen week onderduiken omdat hij doodsbedreiging uit de islamitische gemeenschap kreeg. We hebben vanochtend geprobeerd een reactie van de NTR daarover te krijgen. Ze willen niet in de uitzending reageren, omdat de ouders van deze jongens zeggen dat de NTR dit gesprek zo niet had mogen uitzenden. Ook houden advocaten zich intussen met de kwestie bezig. Meldt een woordvoerder van de NTR ons. Klaas Drupsen wordt dus de nieuwe presentator... van het populaire ncv programma Hello Goodbye. En daarmee is hij de opvolger van Joris Linsen, die acht jaar op zoek is geweest naar persoonlijke verhalen op Schiphol. Heb je die al uit je hoofd? Ik heb hem heel veel gezongen de laatste tijd. Ja. <laughs> ik zeg hallo uh, <laughs> ja. tegen Klaas Drupsteen. Uh, Klaas, ja, toch even iets. Uh, we hebben ooit samen in dezelfde klas gezeten. We kennen elkaar al een tijdje. Moet ik vanmorgen in de Telegraaf lezen dat jij de nieuwe presentator van Hello Goodbye wordt? Jongen, hoe vaak ik met mijn telefoon in de hand heb gezeten om jou te bellen en <laughs> toch weer op te hangen, ik weet het niet. Ja, maar er zit zet, wel een mooi, op, mooi verhaal ja. achter, hè? Ja, kijk, een goede screentest voor Hello Goodbye kun je alleen maar op Schiphol doen. Maar als je daar gaat filmen, dan lopen daar natuurlijk allerlei mensen rond... en dan loop je het gevaar dat je gezien wordt. En wij zijn op, de, op, op een bepaald moment uh, gezien door iemand van de Telegraaf... of de Telegraaf is getipt, dat weet ik niet meer precies... maar die belde in ieder geval naar de NCV en die zeiden van... nou, wij weten wie het gaat worden. <laughs> Klaas Drupstein. Maar toen was ik het nog helemaal niet. Er was nog helemaal niet dat we nog een screentest aan doen. Ja. Maar toen hebben ze gezegd van, oké, okay, als jullie nou even niks zeggen... dan krijgen jullie de primeur. Okay. En voor het eerst van mijn leven ben ik een primeur geweest. Dat is <lacht> fantastisch. Uh, ja. maar wij hebben dan de primeur dat je er voor het eerst echt levend over spreekt. Uh, dat, dat was een berichtje in de krant. Um, er zijn mensen die hebben vast tegen jou gezegd... waar begin je aan? In de zin van, het is heel moeilijk denk ik om Joris Lins op te volgen. Ja. Dat is waar. Dat is, nou, ja, kijk, als ik naar dat programma kijk... en ik heb heel veel gekeken de afgelopen tijd... ik heb heel veel teruggekeken ook... dan zie ik Joris en dan denk ik... Ja, het kan eigenlijk op geen enkel vlak beter. Het is echt niet zo dat ik stiekem denk van... nou, uh, you ain't seen nothing yet. Nou gaat het echt beginnen met dit programma. Het is absoluut niet zo. Maar... Uh, ja, want, want zijn toon is goed, zijn vragen zijn goed. De, de balans tussen uh, afstand en nabijheid, dat vind ik heel knap. Dat is heel precair, dat doet hij fantastisch, vind ik. Maar ik denk wel, als je dan toch een opvolger moet hebben... dan, dan ben ik ook wel een goede kandidaat. Ja. Want jij hebt wel soortgelijke programma's gemaakt... Uh, waar je dicht bij mensen bent, uh, waar het vooral over de verhalen gaat. Ja. Ja, ja, ik heb wel het gevoel dat mensen vrij makkelijk tegen mij praten... dat ik ook niet zo heel veel taboes heb. Dus ik durf ook wel dingen te vragen die, uh, ja, over ziekte... of over weet ik veel wat, verliefdheden, noem maar op... Um, ik ben vrij empathisch. Ja, ik ga nu een soort verkooppraatje van mezelf houden. Maar nee, nee, uh, ik ken je al wat langer. Ja, precies. Klopt. <laughs> nee, maar ik ja, ik Het is wel. Drie jaar geleden vroeg de toenmalige manager van de NCV, Gijs van Beuzenkom, aan mij. Als er nou een programma is van de NCV dat jij zou mogen gaan presenteren, wat, wat, wat zou je willen en wat zou je ook kunnen, denk je zelf? En toen noemde ik, het is echt waar, ja. toen noemde ik Hello, goodbye. Ja. Maar toen heb ik natuurlijk nooit gedacht uh, dat Joris ooit zou stoppen. Ja. En dat het toen het op, op een gegeven moment uh, gebeurde. Dan zou je denken, dat ik was de eerste die een mailtje stuurde. Maar dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar, maar ik, ja, het is wel een, een, een wondertje. Het mooie van dat programma is, natuurlijk, zijn natuurlijk toch de verhalen. En, en, en dat, is ook, dat, dat is de hoofdrol. Hè? Dus je moet ook als presentator denk ik... gewoon daar toch een beetje ondergeschikt aan zijn. Ja, je bent ook niet zoveel in beeld. En eigenlijk is dat ook wel prettig. Als je, bedoel, als je heel vroeg opmoet en uh, ik, ik teken nogal snel. Ja. <laughs> maar dat is dan ook niet zo erg. Want het is vooral mijn achterkant die in beeld komt. Ja. Maar het is, wel, het is wel fantastisch om die mensen die verhalen te horen vertellen. En het is, ik heb nu twee draaidagen gehad. En het is zo wonderlijk hoe, hoe open mensen zijn en hoe eerlijk. En het is, uh, nou eerlijk weet ik natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar, maar in ieder geval, de verhalen zijn echt indrukwekkend. Maar als ik het zo hoor, dan gaat het dus aan het programma op zich niet zo heel veel veranderen. Nee, ik hoop het niet. Ik ja. hoop zo min mogelijk. Ja. Ik, ik, hoop, ja, ik hoop heel erg dat er ook aan de kijkcijfers niks gaat veranderen. De geest van het programma ja. blijft overeind. Ja, ben je daar nog bang voor? Dat, dat, er toch ineens, dat mensen dan toch met elkaar gaan vergelijken? Ja, ja nou een beetje bang. Nou, ja, ja, nou, het zou natuurlijk voor mij heel erg zijn... als er opeens minder mensen naar gaan kijken. Of in ieder geval veel minder mensen. Maar, maar het gaat om die verhalen. Daar hou ik me dan maar aan vast. En die verhalen, daar heb ik wel vertrouwen in die blijven komen. En vanaf wanneer is die serie met jou dan? Want ik geloof dat de lopende serie is nog even bezig. Hè? Ja. Met Joris nog, de ja, laatste. Die, er zijn er nu nog twee, denk ik. En dan pas na de zomer. Ik weet niet precies wanneer het begint. Okay. Maar dat is in ieder geval in, dit, uh, in het najaar. Ja. En je blijft ook op de radio gewoon, hè? Ja. Kaza blijf ik doen. Waag het niet, jongen. En misschien heel af en toe jou vervangen. Dat zou, dat ja, zou, ah, ja nee, zeker, dat zeker. Altijd een eer. Uh, nogmaals gefeliciteerd, Klaas. Dat hadden we buiten de uitzending al even gedaan. Maar mooi. Uh, Hello, Goodbye. Heeft dus een nieuwe presentator en hij zat hier. Dank je wel. Patricia Perquin, zo heet zij, werkt op de Wallen en schreef daarover columns in het Parool. Als ervaringsdeskundige adviseerde ze ook de gemeente Amsterdam over het prostitutiebeleid en ze schreef twee boeken over haar werk op de Wallen. De Volkskrant publiceerde zaterdag dat deze Perquin in werkelijkheid de journalist Valerie Lempereur is. Volgens de krant heeft deze Lempereur een verleden vol leugens en gebroken beloftes. En ook twijfelt de krant aan de beschrijvingen van Perquin. Want de aantallen klanten die ze in haar boek noemt zijn ongeloofwaardig en veel verhalen die ze beschrijft zijn algemeen bekend op de Wallen. Barbara van Beukering is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. De hoofdredacteur van het Parool. Um, heb jij er intussen spijt van dat jullie deze per queen als columnist hebben aangenomen? Uh, <laughs> nou, nog niet. Nee hoor. Um, zij heeft uh, voor ons een twaalfdelige serie geschreven over haar werk op uh, de Wallen. En uh, de twijfel die de volksraad opwerpt of zij daarbij op de Wallen heeft gewerkt, die is ongegrond, want wij hebben bewijzen dat ze daar degelijk heeft gewerkt. Wat voor bewijs is dat? Uh, nou, dat zijn verschillende bewijzen. Ze de inschrijving van de Kamer van Koophandel, ze heeft tot gedurende die periode belasting betaald. Ik heb zelf, uh, toen ik met haar in contact kwam, uh, bij haar thuis alle bonnen gezien van de raamhuur die ze gedurende de periode heeft betaald. En ik heb haar ook opgezocht in haar peeskamer. Ja. Maar, maar uh, dat betekent ook dat jij dus eerst wel twijfel had misschien? Nou nee, maar kijk als iemand naar je toe komt met zo'n verhaal en ik wist ook wie zij was... en zij heeft inderdaad een bepaalde reputatie, dan is het belangrijk dat je checkt of het wel waar is. Jij wist, zij, jij, jij, jij, wist ook, jij wist ook dat zij niet Patricia Perquin was en, en een andere naam had? Dus die Valerie Lempereur, die kende jij en die heb je, die heb je ook gegoogeld en dan kom je inderdaad allerlei uh, toestanden tegen. Ja, en toen heb ik uh, met, daar heb ik het met haar over gehad. Ik heb me daar voor zo ver ik kon uh, in verdiept en ik ben nagegaan of ze een strafblad had of ooit veroordeeld was en dat is allemaal niet het geval. En dat zij een, uh, nou ja, niet niet bepaald rimpeloos verleden heeft, dat is evident. Maar ik, uh, ja, ik denk dat dat voor veel vrouwen geldt, die op de Wallen werken. Ja. Ja, goed. Daar worden natuurlijk ook vraagtekens bij gezet. Hè? Uh, ik, ik wil niet zeggen dat dat de meest betrouwbare bron is... maar hoekers.nl uh, wordt opgevoerd in de En uh, uh, Daar zeggen mannen die dus geregeld daar komen. Nou, Als wij dat hadden geweten, dat deze vrouw dit, uh, dit soort uh, expertise zat... dan hadden we haar vast wel een keer gezien. Uh, Metje Blaak, toch ook bekend in dat milieu. Uh, nog nooit eigenlijk van haar gehoord. Of in ieder geval niet gezien dat ze daar gewerkt heeft. Uh, de aantallen die zij noemt, daar worden toch echt vraagtekens bij gezet. Van dat kan toch bij. Bijna niet. Um, ja, ja, dat zijn ook allemaal verhalen. Nou, ik denk dat die aantallen, dat kan ik me voorstellen... dat die uh, nogal overdreven zijn. Maar um, uh, voor de rest denk ik dat de bronnen die jij nu aanhaalt... dat die ook met een korreltje zouden genomen moeten worden. Uh, mijn, mijn inschatting... tenminste, wij hebben ons gebaseerd op, uh, nou ja, op het feit... dat ze daar wel degelijk werkzaam was... en hebben in die periode geen, regel, uh, geen reden gehad om daar aan te twijfelen... En zij is later dus met, de, met, de, met, de, met gemeenteambtenaren op stap geweest en heeft en letterlijk op stap geweest naar de Wallen. En zij we hebben ook geen reden gehad om aan haar verhalen en aan haar ervaringen te twijfelen. Hmm. Zij, zij is wel gestopt uiteindelijk met de columns bij jullie. Was daar nog een reden voor? Ja, dat was bij voorbaat een afspraak. Zij uh, vertelde uh, dat zij uh, die, dat werkt nog drie... Twee, hè, toen wij in, in, in contact waren met elkaar, dat was september 2011, ligt ook al even achterom... Toen zei zij dat ze wilde stoppen met het werk... omdat ze de schulden had uh, afgelost. Dat was de reden dat ze dat daar ging doen. En uh, na aanloop, naar het beëindigen van, uh, van deze werkzaamheden... heeft ze die serie in de krant geschreven. En sinds de laatste aflevering is ze ook gestopt. Ja. We lazen... En daarmee was onze samenwerking ook gestopt. En nu hebben we het over september... nee, december 2011. Ja. We lazen in, in de dus dat de, de, de Morgen hè, in, in Vlaanderen... dat die in eerste instantie ook met haar in zee wilde... maar die kwamen erachter wie zij dan uiteindelijk was. Daar heeft ze ook een hoop leed veroorzaakt in België... met het uitgeven van boeken enzovoorts. Uh, die zijn er uiteindelijk dus niet mee in zee gegaan... Um, jullie zitten in hetzelfde concern. Is dat dan niet een kwestie van elkaar waarschuwen ook? Um, nou, nee, want er ligt denk ik een andere reden aan de grondslag. Ten eerste heb, we, heb, heb ik het met de hoofdredactie van de Morgen hier nooit over gehad. Maar zij hadden... Um, um, Patricia heeft ook gewerkt voor het laatste nieuws en zij kende haar. En zij hadden uh, slechte ervaringen in de samenwerking met haar. En dat was de reden dat ze zeiden, uh, dat willen we niet meer. Maar goed, wij, mijn samenwerking was, hij lag daar al voor. En geen, ik had daarvoor nog nooit met haar samengewerkt. Dus het is toch een ander verhaal. Ja. Jij bent niet uh, gealarmeerd na dat verhaal van Zaterdag in de Volksland... en van nou, wij, wij zijn eigenlijk een beetje bij de neus genomen. Nee, omdat ik nog steeds... Kijk, de Volksant doet een beetje de twijfel oproepen of ze daadwerkelijk op de Wallen heeft gewerkt. En ik weet zeker dat ze daar wel heeft gewerkt. En dat is voor ons relevant. Ik vind het nog steeds een journalistiek en maatschappelijk relevant verhaal... En uh, zulke verhalen kun je niet vaak brengen, omdat er maar weinig mensen ja. op de wallen zijn die daarover kunnen schrijven met een journalistieke blik. Ja. Uh, dankjewel dat je even naar de telefoon kwam, Barbara van Beukring. Uh, trouwens, uh, deze uh, Patricia Pikwin schijnt nu uh, columns te schrijven voor de Libelle. We hebben daar vanochtend ook nog even contact mee gehad. Uh, we gaan er straks over doorpraten, in ieder geval in het uh, Mediaforum, met uh, de beide dames hier. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Dokters en verpleegsters op tv is van alle jaren. De medische wereld is een grote bron van inspiratie voor scenario-schrijvers. meest recente voorbeelden volgens Robert. Dat is bij De Vara tegenwoordig op tv te zien. En de Avro begint vanavond met Charlie. En de NTR pakt het serieus aan met het programma De Dokters, die antwoord geven op vragen van kijkers. Het mediaarchief kijkt deze week terug op Witte Jassen TV... te beginnen met de serie die eind jaren 80 voor opschudding zorgde. Wekelijks keken er tussen de 3 en 4,5 miljoen mensen... naar de trotsserie Medisch Centrum West. Liefdesperikelen en heikele medische thema's wisselden elkaar in rap tempo af... zoals dokter Jan van der Wouden en zuster Ingrid... die onverwacht een kind kregen. Je kruipt weg, je bent bang, je neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Ja, ik weet het, ik weet. Nee, je weet het niet, anders zou je wel anders reageren. En ik waarschuw je, mag je geduldig geduld recht op. Zit niet zo stom te knikken, doe liever iets. Ja, ik weet niet wat. Ik krijg een kind van je. We hebben helemaal niets geregeld. Geen huis, geen plannen. En trouwe homa. Ja, daarnaast had de sympathieke internist Jan altijd strijd met zijn nare collega Erik. Jij denkt dat ik de dus zaak heb verraden? Ja. ja. Van de Voort accepteerde toch in eerste instantie? Fout, jongen, fout. Van de Voort wist dat mevrouw Oudenaar aan één ding niet kon overlijden. En ja, dat was een hartstilstand. En verder vindt het je een lafbek. Nee? Je laat Reini ervoor opdraaien, terwijl jij het gedaan hebt. En ja, ik heb het niet gedaan. Oh nee? Wie dan? Reini. Ja, taboes werden niet uit de weg gegaan, zoals bijvoorbeeld euthanasie. In het volgende fragment moet zuster Reini op het matje komen vanwege een euthanasiegeval. Dus je hebt het gedaan? Ik heb het gedaan uit menslievendheid. En op uitdrukkelijk verzoek van de patiënten. niet dat kan niet. Je hebt niet het recht. Ik geloof in het recht op zelfbeschikking. Niemand neemt mij die overtuiging af. Dat respecteer ik. Je hebt alleen één grote fout gemaakt. Procedure. Oh ja? Ja. Een verpleegkundige mag geen medische handelingen uitvoeren. En je hebt je laten leiden door je gevoelens. 11 februari 1994 viel na zes seizoenen en honderd afleveringen het doek voor Medisch Centrum West. De Tros wilde namelijk een dagelijkse soap op de buis brengen om de concurrentie met GTST bij RTL aan te gaan. In 1992 kreeg Medicentrum West de Gouden Televisiering. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Wouke van Schermburg en Melo van Hinten. Melo schrijft columns, publicist, journalist... En vrouw, hè? Want dat zou je zo graag zeggen dat het twee vrouwen zijn. Ah, ja, we wij worden daar heel vaak op aangesproken, maar wanneer zitten er weer eens een keer twee vrouwen daar aan. Tafel? Volgens mij zou het veel beter helpen als we gewoon iedere keer zouden zeggen. En weer twee mannen. En weer drie mannen. Oké, okay, zullen ja. we dat vanaf nu ja, doen? Ja, doe maar. Uh, de andere vrouw is Welke van Schilburg, politiek commentator, hartelijk welkom. Um, even hello goodbye. Klaas, hij zat hier net. Is dat de gedroomde opvolger voor het programma, welke? Ik ken uh, Klaas uh, van de plek waar jij nu uh, zit, van jouw plek dus eigenlijk. En het is, ik denk dat hij inderdaad een hele goede opvolger is. Hij is heel vriendelijk, heel belangstellend, uh, komt heel open over. En uh, nou ja, aan de andere kant. Het is ook niet zo moeilijk, geloof ik, om op Schiphol uh, mensen licht te laten lopen. De camera vertegenwoordigt toch iets van onsterfelijkheid... Uh, maar als er iemand staat met een Nors gezicht of van uh, jeetje, wat, wat hoor ik hier van onzin. En Klaas zit altijd knikkend naar je te kijken van wauw, ja wat goed je dat zegt. En volgens mij moet je dat gezicht wel bij hebben. Dit gaat succes worden en zijn zorgen overal als er maar niet minder mensen gaan kijken. Echt, er gaan niet minder mensen kijken naar dat programma. Kijk jij vaak, Lou? Nee, ik kijk niet van dat soort. We hebben het hier een keer eerder over gehad. En ik ga hem vreselijk huilen van dat soort programma's. Maar ik heb één keer. Klaas heeft me één keer geïnterviewd bij Kaza Luna, Wat natuurlijk een totaal andere setting is dan ja. Schiphol. Maar dat is voor mij wel een reden om wel te gaan kijken als zijn eerste uitzending is. Want ik ben wel heel benieuwd. Omdat het natuurlijk een hele andere setting is. Een hele, hele andere context dan wat hij normaal voor de radio doet. Hoe hij dat daar uh, gaat doen. Ja, nou hij is druk bezig met de opname. En dan uh, straks in het najaar, denk ik, zullen we uh, zijn versie van Hello, Goodbye uh, gaan zien. Voorlopig nog. Met uh, Joris Lins op TV. Zometeen deel 2 van het forum. Gaan we onder meer praten over die zaak van Patricia Perquin. Maar eerst het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op Syrische militairen in het westen van Irak. Daarbij kwamen vorige week 48 militairen en regeringsfunctionarissen om het leven. Syriërs waren naar Irak gevlucht.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 Als er in Rome witte rook uit de schoorsteen komt... dan zal ook in de kerk in Oudenbos witte rook worden geproduceerd. In Oudenbos staat een replica van de Sint-Pieter. Zeven jaar geleden, bij de verkiezing van de vorige paus... kwam er ook witte rook uit de schoorsteen van de Brabantse basiliek. En er zijn wisselende reacties op het nummer Birds... waarmee zangeres Anouk naar het Songfestival gaat. Onder meer zangeres Linda Wagenmakers en zongfestivalkenner Kornald Maas... vinden het allemaal prachtig. Maar veel mensen op Twitter denken dat Nederland de finale niet gaat halen. Anouk was er al op voorbereid, zei ze tijdens de presentatie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum met Wauke van Scherburg en Melo van Hinten. Patricia Pekwin, de naam is gevallen. Prostituee, blijkt eigenlijk journaliste Valérie Lempereur te zijn. Uh, stond zaterdag in de Volkshandel, deed zich voor als prostituee en schreef columns in onder meer het parool. Uh, ook schreef ze een paar boeken. En uh, zij was zelfs een tijdje adviseur van de voormalige Amsterdamse wethouder Asje. Tegenwoordig is die minister uh, allemaal te maken met dat uh, Wallenproject. Ik moet zeggen, ik heb haar zelf een keer mogen interviewen naar aanleiding van dat eerste boek. Uh, in Hè? Cappuccino was dat. Uh, dat, moest, uh, ja, dat moest allemaal in een aparte uh, hok en zo. Dat mocht allemaal niet, maar, maar normaal gesproken zitten daar natuurlijk een hoop mensen bij. Uh, dus uh, ik las dat zaterdag ook en ik dacht, hé, hey, dat is een oude bekende. Uh, wat, wat vinden jullie van dit hele verhaal, uh, Wauke? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had het uh, zaterdag gelezen in de Volkskrant. Uh, en toen ook reacties op Twitter gezien... die met haar uh, te maken hebben gehad, van mensen die met haar te maken hebben gehad. En uh, de, de, de kern van de aanklacht is... zij heeft nooit achter een raam uh, op die wallen gezeten. Ze heeft de boel echt uh, geflest. Dus dacht ik, uh, wauw, wat een ongelooflijk overtuigende uh, leugenaars is dat. Als je zelfs zo goed kunt liegen dat het college van B&W van Amsterdam... jou inhuurt als deskundige op dat gebied. Maar ik hoorde net uh, Barbara van Beukering... en die ken ik uh, goed en ik heb geen enkele reden... om aan haar verhaal te twijfelen. Dus ik zit hier nu in een soort opperste verwarring. Uh, zee, want Barbara zegt... ik ben er geweest ik in die wist, beestkamer En die, en die wist me. het ook gewoon. Nu. Ja, ze, ze, ze was er en er is geen enkele reden... om uh, um, uh, te twijfelen aan haar verhaal... dat ze daar op die wallen als prostuee heeft uh, gewerkt. Ja, in dat geval heeft de Volkskrant... dus wel erg ongeloofde pomp onder gezet. En... Uh, uh, ja, blijft er van die beschuldigingen niet veel over? Nou, dat dus vraag ik me af. Dit, dit staat ook hè, in een stuk uh, in uh, vonk waar, je, waar jullie aan uh, refereren. Maar de Volkskrant die plaatst natuurlijk veel meer in een context. En laat zien hoe zij op allerlei vlakken in België en Nederland... wat je zegt, is een kwaliteit om heel erg overtuigend te bedriegen. Misschien zou ze die een keer ten goede aan kunnen wennen. Maar hoe ze ook heel veel uh, mensen daarmee uh, in het ongeluk heeft gestort. Als ik zo mag zeggen. En ik denk, als je, het zou natuurlijk een beetje gek zijn... als je zo'n hele geschiedenis van uh, leugen en uh, bedrog en uh, naagheid schets... Dan, dat dit dan ineens als een straamd lichtpuntje erin en boven zou komen. Komen. En dat zou dan wel allemaal kloppen. Dus ik vind het niet zo raar als je zegt in het licht van... wat deze mevrouw allemaal aan vreselijke dingen heeft uh, aangericht... in de loop van haar carrière lijkt het ons niet erg voor de hand liggen... dat dit dan in één keer waar is en dat ze hier te goed trouwen. en dat dit dan allemaal wel klopt. Ik vind het niet zo vreemd dat je zegt. Ja, dan nou, dan dan is de vraag. Maar is daar genoeg bewijs voor aangelegd? Ja, bovendien vind ik ook, kijk, als je echt heel goed bent in leugen en bedrog... dan organiseer je dat ook op een goede manier. En dan is het, denk ik, niet zo heel moeilijk, zeker niet als zij. Want zij heeft een aanstelling voor acht uur in de week... om in dat prostitutie-huiskamerproject, mm -hmm. ik weet niet precies hoe het heet. Nou, Om daar te werken, dan is het natuurlijk niet zo heel erg moeilijk... om iemand mee te slepen om even een peeskamertje van binnen te laten zien... en uh, wat bonnen te organiseren. Bedoel, maar dat jij hoort zegt nu eigenlijk... Bij de professionaliteit van het bedrog. Nee, maar jij zegt nu eigenlijk... omdat ze op allerlei andere vlakken heeft gelogen en bedrogen... Uh, heeft ze ook dat verhaal uh, uh, dat zij als prostituee heeft uh, gewerkt... heeft ze bij elkaar gelogen. En, het, uh, en, en dat vind ik wel een hele uh, bouwde veronderstelling. Want dat betekent eigenlijk dat iemand uh, die goed kan liegen... over alles in het leven uh, liegt. Maar uh, Van Beukering heeft meer gezien dan alleen Peeskamertje. Ze heeft ook bonnen gezien. Ze heeft gezien uh, wat ze aan de belasting heeft betaald. Nou, ik, ik neem toch aan, ook al uh, ben ik nog zo opgebrand... om uh, te bewijzen dat je als prostituee werkt... dat je niet zo ver gaat, dat je ook nog eens een keer de belasting... Uh, Gaat doneren om jouw leugens te ondersteunen. Maar in, de, in het, in het daar staan wel bijvoorbeeld: ook, je kan, geloof ik, zo'n kamertje. Kan, kan iedereen huren? Kan ik ook doen, bij wijze van spreken. Dus daar kan je dan een bonnetje van. Geweldig. Ik zie het even voor. Nee, nee, ja. daar, daar, daar, daar kan je natuurlijk wel mee sjoemelen. Uh, het punt is alleen. Nee, die belastingaangifte. Belasting nee, precies, en dat is zo. En, en, maar, maar het gaat ook wel over de verhalen, natuurlijk. Bijvoorbeeld, Metje Blaak wordt opgevoerd. Daar zegt Barbara van: uh, Ja, dat is ook iemand met een heel uh, uh, discutabele reputatie. Toch is die wel heel lang een soort voor, uh, woordvoerder geweest van, van, die, van die prostituees. En die zegt, ja, als je al die verhalen leest van het aantal mensen wat zij dan heeft behandeld... Uh, uh, het geld dat ze daarmee verdienen, dat kan gewoon bijna niet. Ja, maar ik ben ook wel heel benieuwd naar die belastingaangifte eigenlijk. Die zou ik ook wel eens willen zien. Die zou ik ook willen zien ja. Want ja. als je echt zoveel mensen op een dag afwerkt. Hè, met de top van 31 mensen per dag. Ik zit niet in die business. Maar ik begrijp dat dat toch uh, aardig uh, wat is. En die metje die zegt dan in de Volkskrant. Uh, dat uh, als je er vier mensen hebt op een dag. Wat me eerlijk gezegd veel redelijk weinig lijkt. Maar nogmaals. Ik heb, daar, ik heb me daar nooit echt nee. heel diep in verdiept. Nee. Maar dat dat wat dichter bij de waarheid ligt. Nou laten we zeggen dat, het dan, dat je er dan zeven of acht. Of zo, nou ik zou wel eens willen weten wat ze dan betaald heeft Enzovoort. Ik ben het alvast wel met je eens zo Wat jij zegt. Dat je niet moet zeggen als iemand ooit heeft gelogen heeft die altijd over alles in zijn leven. Nou, het dan dan moet een je ongelofelijke maar ze is natuurlijk ongelooflijk een gewiekste leugenaar. naast. dat blijkt uit ja, de rest van het eetje, verhaal. Maar daar zou ik het liever andersom willen zeggen. dat, dit, dat he, als ze dit zo heeft georganiseerd. dat het alleen maar laat zien hoe ongelooflijk professioneel ze hierin is. en dat je daar blijkbaar heel ver mee kunt komen. Ja. tot en met uh, de vicepremier aan toe. Ja. Dat is knap. Nou, de gemeente die heeft intussen gereageerd. en die zeggen van ja. Uh, we waren er lang met dat Walla-project bezig. Uh, het is zo dat haar rol. Uh, nou een, een bescheiden rol is geweest als adviseur. Het is niet zo dat, dat we al ons beleid daarop gebaseerd hebben. Dus nou ja, die probeert dat nu wel een beetje. Bij te schaven, op zijn minst, zullen we zeggen. Um... Wees dat nou geruststellen? Want bedoel je, ja, macht, je mag. Ik, ik vind het ook wel. Kijk, stel dat het. Ik, ik, ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet waar is. Stel dat het waar is, dat laat onverlet dat het natuurlijk heel erg vreemd is dat iemand op zo'n hoog niveau kan doordringen zonder dat hij kennelijk goed is gecheckt. En we horen altijd, nou, social media, je kunt niks meer nou. verbergen. Iedereen komt overal achter ze hadden daar kunnen googlen ze hadden. Ja, want als je het dan hebt over is dit verhaal te wel waar of niet, daar zou je het dan nog over kunnen hebben. Maar het lijkt me als je de rest van het verhaal bekijkt, die hele context bekijkt, dat er dan niet iemand is die. Die op een trouwbare manier bij je beleid in zou moeten ja, schalen. Nou het is ook wel heel vrouw om nu te gaan roepen. Uh, ja, nee, maar echt advies. Ach. Af en toe zo'n bescheiden uh, adviesje. Dat vind ik wel heel laffe even, even, van even in het groot. Hè? Want er zijn natuurlijk wel vaker, alle wielrenners voorop natuurlijk... nu de laatste tijd die naar voren komen... We hebben altijd gezegd van nou, we, we zijn het goede trouwens. Ja, dat is toch zo... eerlijk eigenlijk? Ja. Nou ja, kijk, ik kan me ook zo voorstellen. Ik las een uitspraak van de, van de uitgever ook. Die dus die boek heeft uitgegeven. Zeg, ja, die mevrouw die schrijft columns in, in het parool. En die is een soort adviseur bij de gemeente. Dan ga ik niet helemaal checken of dat allemaal wel uh, oké okay is. Dat is eigenlijk toch ook wel raar. Wat, wat wil je daarmee nou ja, Ik bedoel dat we dus heel gauw dingen ook aannemen. Maar moeten we dan tegenwoordig alles checken? Ik bedoel, ben jij wel echt uh, Bouke van Schermbeug? Ik zal eerst even geven. googlen de volgende keer. Echt waar? <laughs> want stel je voor van niet. Maar, nee, ja, maar ik ben het met je veel... eens dat het dus. Uh... Uh, als je er vanuit moet gaan bij alles, dat degene die je er, ergens voor uitnodigt, of iets adviezen vraagt, of iets boekje gaat lezen, column, uh, Als je bij alles van uit moet gaan, oh, dat zal wel niet echt zijn. Ja, dan kom je naar zo'n ongelooflijk onleefbare uh, wereld. En als een gemeente zegt uh, dit argument gebruikt in plaats van nu achteraf haar rol te kleineren, uh, dan kan ik daarmee leven. Want je kunt niet iedereen checken. Dat zou echt. Echt vreselijk worden. Ja, maar van de andere kant. een heel diepgaand onderzoek naar iedereen doen. dat lijkt me ingewikkeld. Maar ik begrijp dat dit gewoon een kwestie was. van het even goed uh, googlen. en dan was je al een heel eind uh, gekomen. En bovendien zijn er uitstekende andere mensen. ik noem me Maria Genova. die uh, heel veel weet van deze business Renate van der Zee. Dus er zijn best andere mensen. die ze in hadden kunnen schakelen. Dat dus, dus ze Die column in de. Uh, Parool, dat was, was over 12 afleveringen. Dat hebben we net gehoord. Dus dat is gewoon gestopt op een gegeven moment. Ik uh, begrijp dat zij nu. column schrijft voor de Libellen. Moeten die daarmee doorgaan, vind jij? Dat gaat je? ze doen toch? Of doet ze dat al? Ik dacht dat al een verschenen was zelfs, maar goed. Uh, wat vind jij? Nou ja. Zou jij ze nog lezen? Ik bedoel... Ik lees ze niet bellen sowieso heel ze, Als je ze nou zo nee, lezen, lees zou je die dan ook niet. Nee. Maar als zij columns gaat schrijven over... hoe denken? het haar al die jaren gelukt is... om zoveel mensen om de tuin te ja, leiden... Dan, dan ga ik de libellen kopen. Ja, dan wel. Dat moet ze dan maar doen. Maar niet meer als het over dit vak gaat. Nee, nee okay. dat kunnen andere mensen beter, denk ik. Iets anders. Een documentaire van NTR. Uitgezonden op 17 februari heeft de afgelopen weken... veel stof toen opwaaien. Onbevoegd gezag, heet hij. De uitzending veroorzaakte veel ophef omdat uh, met name bij joodse groepen was die schrokken van de expliciete antisemitische opmerkingen van een paar Turkse jongens. Joost, ja, wij zijn een joost slecht. Extreem, extreem. Hitler heeft baby's van zes maanden, twee maanden. Van een maand vind ik het goed. Ja. Hoe kan je nou zoiets zeggen, beetje? je? hoe kan je nou zoiets zeggen? Ik ben echt geschrokken van jou. Ik dus heb gewoon een begrip, dat Hitler... Gewoon onschuldige mensen ter plekke doodgeschoten heeft. Ah, als het joden zijn, ja. Okay. Ja, als het joden zijn. Ja, maar je weet toch niet of ze als schuldig zijn? Ja. Ik heb ook nog... Ja, jonge, jonge, jonge, zielige jongetjes, man. Ja. Ik het joden, klaar. Oh. Die gedachte kan je niet van me weghalen. De ouders van deze jongens die zeggen nu dat de NTR dit gesprek zo niet had mogen uitzenden. Inmiddels houden advocaten zich ook met de kwestie bezig. Uh, Meld een woordvoerder van de NTR ons uh, vanochtend. De stem die we er tussendoor hoorden was die van Mehmet Sahin. Die werkt dus in die, of die woont in die wijk en uh, is onderzoeker en die, nou ja, die praat dus met die jongens en, en probeert uh, ja, met die jongens in gesprek te komen en ze tot, tot reden te brengen. Uh, Melo, wat vind jij van deze kwestie? Ik vind het heel ingewikkeld. Ik zie hier nu een fragment. Ik begrijp dat deze uh, Mehmet Sahin al jaren actief is in de wijk... en op allerlei fronten vrijwilligerswerk doet enzovoort. En dat die onbevoegd gezaguitzendingen eigenlijk voor bedoeld zijn... om te laten zien waar het formele gezag faalt... het informele gezag hele mooie dingen tot stand kan uh, brengen. Wat dat betreft zou dit fragment strikt genomen helemaal niet uitgezonden moeten zijn. Want dit laat zien dat dat helemaal niet zo goed uh, lukt. Ik vind het ingewikkeld, omdat je uh, uh, jonge mensen ziet. Kinderen wil ik niet zeggen, maar het zijn uh, uh, jongens in uh, adolescentieleeftijd. 15, 16 jaar. Die hebben sowieso... De neiging om sterk te provoceren en dan het liefst natuurlijk door uitspraken te doen die wij verschrikkelijk vinden. Nou, die doen ze dan ook hier en met succes. Dat is de ene kant waarvan ik denk van... Uh, nou ja, het hoort ook een beetje bij dat gedrag. Van de andere kant wat ze zeggen. Ja, dat kan natuurlijk totaal niet door de beugel. Het is natuurlijk verschrikkelijk als uh, zulke teksten uh, over en weer gaan. Maar ik denk op het moment dat dat gebeurd uh, was... dat ze dit niet hadden moeten uitzenden... maar dat ze eerst eens naar die auto's hadden moeten stappen... en als ze eerst eens hadden moeten inventariseren Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En daar een uitzending over maken. Als er werkelijk zo'n geworteld antisemitisme in die Turkse gemeenschap daar is... dan zou ik daar een uitzending over uh, gemaakt ja. hebben. Nu zijn het uh, toch wat hele jong, jonge mensen die schokkende dingen ja, hoe we we, allemaal vreselijk vinden, maar hoe moeten we daar nu ja, verder mee? Want, want, want hoe komen ja. die jongens inderdaad aan dat soort denkbeelden, denk je ook? Nou? Maar, maar goed, die ouders zeggen dus nu van het, het zijn minderjarige jongens en die had dit niet mogen uitzenden. Ja. Nou, laat ik eerst even beginnen dat ik uh, vooral ook heel erg geschrokken ben uh, van het feit dat uh, Sahin uh, die vrijwilligerswerk ja. al jarenlang doet, uh, moest onderduiken. Nu terug is in zijn huis, niet naar buiten durft. En dan denk ik van het over onbevoegd gezag en bevoegd gezag. Waar blijft het bevoegde gezag? Wie beschermt op dit moment die man? Ik vind dat echt zo'n afschuwelijke uitvloeisel van deze hele uh, situatie. Maar dan krijgt hij inderdaad allemaal bedreigingen uit die wijk ook. Ja, dat is echt uh, afschuwelijk. Ja, wordt echt gezien afschuwelijk, als Echt Dat vind ik dat. En ja. daar kan ik ook echt boos over worden. En nu terug over uh, deze jongeren... Um, um, ik vind het wel goed dat het is uitgezonden, omdat je het toch moet weten, natuurlijk, ze hebben heel veel hormonen in hun lijf en uh, ze roepen me als groep uh, uh, heel vaak stoere dingen, ze doen die niet voor elkaar onder, maar het zijn wel uh, denkbeelden die dus uh, kennelijk daar leven en uh, dat moet je aan de kaak stellen, want het zijn hele gevaarlijke denkbeelden en het is nog niet eens gegarandeerd of ze gauw zijn uitgepubert zijn of die denkbeelden ook zijn verdwenen. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Sahin nu ondergedoken... of zijn huis niet uitdurft. Ja, dat heeft ze Ik vind het echt ongelooflijk. Als jongeren worden geconfronteerd met het feit... dat er baby's zijn vermoord en dat ze jood zijn... ze zeggen, niks aan de hand, ze waren toch Joods. Ik vind dat echt heel erg schokkend. En ik vind het terecht dat de NTA dit heeft uitgezonden, absoluut. Wat, maar... wat, wat telt zwaarder? Dat je, dat je dus dit aan, aan, aan laat zien? Dat dit dus leeft uh, blijkbaar in, in dat soort gemeenschappen? Of inderdaad de privacy ook van die kinderen? Wat, wat die ouders nu naar voren brengen? Ik vind dat die ouders zijn... Dat die ouders daar wel een punt hebben. Maar wat ik ernstiger vind is dat die jongens dit uh, niet spontaan uit zichzelf verzinnen. Maar dat het waarschijnlijk toch een soort spiegel is. Of een, een, ze laten horen wat ze waarschijnlijk thuis ook horen. Ja, ze verzinnen het niet. Het dus. zuigen het niet ja. uit hun duim. En dat vind, ik heel, dat vind ik eigenlijk. Dat zei ik net misschien een beetje op een onhandige manier. Dat dit uitgezonden is. Nou, dat is dan één ding. Maar ik vind het probleem dat er achter ligt. is natuurlijk eigenlijk veel groter. En op het moment dat blijkbaar in die wijk ook niemand opstaat. uit die Turkse gemeenschap. om deze wetenschapper in bescherming te nemen. Dat er, geen, dat er mensen zich. Niet verenigen om te zeggen: ik begrijp dat er dan sprake is van een schuring in die gemeenschap en dat uh, er mensen zijn die ontzettend bang zijn voor de groep die dit soort uitingen uh, doen. Daar moet je eens werk van maken, daar moet je naar kijken. En dat is eigenlijk het echte grote probleem: ja, dat er kennelijk zo'n intimiderende sfeer keer is. als dit soort of racisme. Want het is gewoon puur racisme. Als dat opstaat, ja, dan moet iets aan gebeuren. Kamerleden komen in het geweer. En dit kan echt niet langer. Ja, maar Koesje omdat... is er geweest. hè? Die heeft ook daar gestoken. Ja, ja, zegt het ja, met en mensen die is vandaag die... weer naartoe. Die wel, die ja. wel eens zijn ja, met ja, de saïne. Hij zegt, is een na... held. Ja, die... en ik vind dat ook. Ik vind uh, iemand die dat aan de kaak zelt En in diezelfde maar van mij. Uh, de NTR komen. Maar iemand die zoveel jaren uh, daar werkt. En iedere keer probeert de andere kant van de medaille te laten zien. Ik vind dat echt gewoon heel erg top. En ik vraag me ook af. De plannen zijn nu om uh, deze jongeren mee te nemen naar Auschwitz. Ja. Ja. om ze dagboek van Anne Frank te laten lezen en uh, ik weet het niet. Ik, uh, toen ik dat las dacht ik dit gaat niet helpen, dit gaat niet helpen. Dus het enige wat je kunt doen is constant aan de bel trekken als dit soort dingen gebeuren. Maar vooral constant. In die en, en echt, die hele gemeenschap. Die, waak, die waakzaamheid mag niet verslappen. Maar, maar in die, die hele gemeenschap niet. niet uh, maar ik denk dat je dat met me eens bent. Niet, niet alleen bij de jongens. maar ook vooral bij die, die vooral, ouders. Die ouders die zouden je afstand dit op is een moeten nemen voor en een uh, grote groep leeft. Um, we hebben de quiz van Linda even laten zitten. Omdat misschien ja, dit wel een belangrijk onderwerp was. Ja. Linda de Mol, nieuwe quiz. Uh, moeten we maar gewoon kijken. 2,3 miljoen kijkers. Dat is niet mis trouwens. Weet je nu ik toch ver... het toch Nee, ik zeg dat alleen nog even voor de <laughs> mensen thuis. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Melo van Hint en uh, Wauker van Scherlburg. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Dat is het nieuwe album van David Bowie, The Next Day. En daarvan nu Valentine's Day. Valentines Day, van dat nieuwe album dus van David Bowie... waarmee we allemaal werden verrast en uh, iedereen is er nogal lovend over. Uh, the Next Day, zo heet het album. Deze hele week in de schijnwerpers hier op Radio 1. We gaan de Nationale Nieuwsquiz uh, beginnen voor deze week. De eerste kandidaat komt uit Friesenveen, 47 jaar en heet Jan Duurzema. Hartelijk welkom. Uh, werkt op Nijenrode, hè? Ja, dat klopt. Um, uh, accountant en, en docent uh, daar ook. Uh, ja. Accountancy ook. Accountancy. Ik ben, mijn, ik ben uh, forensisch accountant. Werk bij de Belastingdienst. En daarnaast bij, uh, werk ik bij uh, Nijenrode. Oké. Okay. Ja. Uh, 300 euro hier te verdienen. Belastingvrij, hè? Ja. Ja, ik weet het. Dat is makkelijk. Maar dan moet je wel de hoogste score hebben deze week. Ja. En daar gaan we nu aan werken. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt het kabinet heeft de oppositie hard nodig... om zijn bezuinigingsplannen door de Eerste Kamer te kunnen krijgen. Maar die partijen willen daar wel wat voor terug. De Nationale Nieuwsquiz. Dat strafbaar stellen van illegaliteit, dat, dat van tafel komt. We staan open voor andere ideeën. Ik ben voor een sociaal akkoord. Als het zorgt voor meer werk en gezonde overheidsfinanciën voor andere invullingen van plannen. Dus ja, als je een akkoord wilt maken... dan maak je de sfeer aan tafel al een stuk beter door dit te schrappen. Ja, de problemen van het kabinet om een meerderheid in de Eerste Kamer... achter de plannen te krijgen, duren voort. Drie partijen maakten kenbaar dat ze ook op immateriële zaken... van het kabinet concessies willen, in ruil dus voor steun. Vraag 1. Drie partijen willen dat illegaliteit niet strafbaar wordt. D66, GroenLinks en welke andere partij is dat? Ik pas... Het is de ChristenUnie. Uit protest tegen het asielbeleid van het kabinet... overnachten politici van de, de partijen in de Vluchtkerk in Amsterdam. Linda Voortman was daarbij van GroenLinks. Joel Voordewind van de ChristenUnie. Vraag 2. Niet iedereen is blij met de politieke rol die de Eerste Kamer speelt. Dit weekend zei een VVD-senator... dat Nederland zelfs onbestuurbaar dreigt te worden. Wie is die senator? Frank de Graven. En dat is goed. Vraag 3 is een kop uit de krant. En u gaat ook drie mogelijke antwoorden te horen die erbij horen. Zonnestraal in depressie. Dat is de kop hoort dit uh, bij 1 FC Twente, dat tegen Vitesse voor de derde keer op rij verloor... maar hoopgevend spel liet zien. 2, het aantal faillissementen in Nederland dat een recordhoogte bereikt... maar uh, wel minder snel toenam. En 3 over zaterdag, toen er een hele dag regen viel in de beeld. Een record, maar na komende week verbetert het allemaal weer. Zonnestraal in depressie. Volgens mij is 2. Over de faillissementen, dat is niet goed. Het is de... Uh, Eerste, eh, kop uit de Telegraaf. Twente verloor voor de derde keer op rij... Maar, eh, en heeft dit kalenderjaar nog niet gewonnen... maar het spel was wel beter, vond iedereen. Vraag 4. Ajax nam de leiding in de Eredivisie... na de smadelijke nederlaag van PSV tegen Heerenveen. Uitblinker bij Heerenveen was Yassine El Ganassi. Die speelde in plaats van Rajiv van La Parra. Van Basten had Van La Parra voor straf wissel gezet. Waarom? Pas. Omdat hij te laat was... Ja. Vraag vijf ja. is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We zijn een land wat het relatief nog steeds heel goed doet. Wat ook heel veel potentie heeft. Maar het vertrouwen zit, ook als je met andere Europese landen bekijkt... op een heel erg laag niveau. Is dat Camille Eurlings? Dat is hem, ja. Hij sprak aan boord van de zogenoemde patatvlucht. Dat is de lijn van de KLM uh, naar uh, New York, tussen Schiphol en New York. Die draait op biobrandstof. En dat wordt dan gewonnen uit afgewerkt frituurvet. Vraag 6. We blijven in de luchtvaart. Schiphol wil samen met de Franse luchthaven Charles de Gaulle een aandeel nemen in een andere luchthaven. Van welke stad? Rio de Janeiro. Dat is goed. Aeroporto Internacional do Galileo. Of iets dergelijks. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Het gaat dus om een persoon. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. De Verenigde Staten maakten voor mij een mop. 3. In mijn land zijn er nul homoseksuelen. 2. In Venezuela ontmoette ik afgelopen vrijdag andere omstreden ambtsgenoten. Stop. Ahmadinejad. Ja, dat is hem inderdaad. De VS maken zich zorgen om het atoomprogramma van Iran... om een reactor te kunnen bombarderen... ontwikkelde de VS een megabom die MOP heet. De Massive Ordnance Penetrator. En hij was bij die uitvaart van Hugo Chavez... kwam daar onder meer Raoul Castro tegen... Alexander Lukashenko en ook Daisy Boutersen was erbij aanwezig. We komen op vijf en dat betekent dat daarmee wordt vermenigvuldigd... in deel twee van de quiz. Ik ben toch hartstikke om ons met de Dat is voor een normaal mens nauwelijks dus te bevatten. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Die mensen zijn boos om niks. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de Stelling. De campagne tegen de tabakslobby op ta tabaknee.nl gaat te ver. Uh, Longartsen Wanda de Kanter en Paulien Dekker, dat zijn de initiatoren achter die uh, site. Uh, die hebben de aanval ingezet op de tabakslobby. Minister Edith Schippers wordt niet gezet als minister van tabakswerkgevers en ook andere mensen... ...krijgen de wind van voor op de site. Volgens de longartsen halen enge plaatjes en voorlichting weinig uit... ...zolang die tabakslobbyisten hun werk blijven doen. Wat vindt u? De campagne tegen de tabakslobby op tabaknee.nl gaat te ver. Eens of eens met deze stelling. De sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar de website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of onneens, doe het met stand. We zijn terug bij Jan Duursma uit Frieseveen. Vijf uh, dus, daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd voor uh, veel vragen. Uh, vraag moet ik helemaal stellen, dan het antwoord graag of het woordje pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Op welk Antilliaans eiland zijn huiszoekingen gedaan... na een bericht over corruptie in de Telegraaf? Aruba. Sint Maarten. Welke politieke partij kondigde zondag aan... geen lokale partijen te steunen bij de gemeenteraadsverkiezingen? 50 plus. Is goed. In welk land waren er massale protesten... tegen het gebruik van kernenergie? Pas. Japan, wie is de winnaar van de Keniaanse presidentsverkiezingen? Pas. Kenyatta, in welke stad sloot de Horika de deuren uit vrees voor rellen rond Roda Feyenoord? Kerkraden. Het was Valkenburg. Welke Europese politicus waarschuwde in Der Spiegel voor oorlog in Europa? Pas. Jean-Claude Juncker. Wie leidde de commissie die vanmiddag met een rapport... over misbruik van meisjes in de katholieke kerk komt? Dayton. Dat is goed. Een bus van welke reisoperator brandde dit weekend uit in Duitsland? Sunweb. Is goed. Van welk land verloor Nederland gisteren tijdens de World Baseball Classic? Japan. Is goed. In een rivier in welke Chinese stad zijn 900 dode varkens gevonden? Pas. Dat was in Shanghai. Hoe heet de Zweedse prinses die op 97-jarige leeftijd is overleden? Lilian. Goed. Wie is gekozen tot nieuwe partijvoorzitter van D66? Grepper. Uh, Greper. Ja, dat is goed. Hoe heet de Turkse premier die later deze maand Nederland bezoekt? Erdogan Is goed. Welk land in het Midden-Oosten krijgt morgen waarschijnlijk een nieuw kabinet? Pas. Israël. In welk beroemd museum is een van de fraudeverdachte Duitse investeerders opgepakt? Dat was in Italië. Pas. Ovisi. Hoe heet het Eurovisieliedje dat Anouk vandaag presenteerde? Pas. Birds. Hoe heet de eilandengroep die een referendum houdt of ze bij Groot-Brittannië willen blijven? Valtom. Is goed. In welk land is een achtjarige jongen met een 61-jarige vrouw getrouwd? Pas. Uh, het was in Zuid-Afrika. Oh ja, ja, klopt. Ja, of iets moet je het leren, zeggen ze wel eens. Maar uh, dit gaat wel heel erg ver. Uh, we zijn uh, toegekomen aan acht, acht vragen goed in deel 2 van de quiz. Maal die vijf uit de eerste ronde, dat betekent 40. Nou. Dus dat is de aftrap voor deze week. Tevreden of niet? Nou, niet helemaal. Niet, hè? Nee, nee ik zie nee, het ook een nee, beetje. Nee, nee. Um, maar goed, eerst moeten de anderen daar maar eens overheen. Voorlopig geef ik mee de normale prijzen. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Prima, dankjewel. En even afwachten of er nog iemand overheen moet. Ja. Dan 300 euro belastingvrij. Hartelijk dank voor het meedoen. Um, op maandag dan, uh, praten we in de aanloop naar 30 april... de datum van de, van de inhuldiging van uh, de nieuwe koning, koning Willem-Alexander. We praten we altijd met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de voorbereidingen. En vandaag zal het zijn met John Jorretsma. Dat is de commissaris van de Koningin in Friesland. Nog commissaris van de Koningin. En dat wordt natuurlijk de koning.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 NCRV. Het kabinet wil dus 5 miljard bezuinigen. Er moet bezuinigd worden, 3,5 miljard op de AWBZ. De AWBZ gaat op de schop. Maar wat betekent dat voor de woning van oma? Het bejaardenhuis verdwijnt. Helemaal. Tijd voor een inventarisatie van de alternatieven. Hoe vindt u zoiets? Mooi, hè? Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in KRO Goedemorgen Nederland. Wat doen we met oma? Ben ik heel blij mee. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Daarmee reist u onbeperkt in alle daluren door heel Nederland voor één vast bedrag. Ideaal voor uw werk en voor leuke uitjes in het weekend. Bovendien betaalt u een jaar lang geen 99, maar slechts 79 euro per maand. Kijk nu op ns.nl slash dalvrij. Ga mee! Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh. Dat is niet zo mooi. Ja, zakelijk Nederland houdt het hoofd koel cool met de gratis Airco op alle Fiat Professional Actual versies. Nu al vanaf 9.495 euro. Fiat Professional. We houden het liever bij de feiten. Kijk op fiatprofessional.nl. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa. Overal waar u kansen grijpt, biedt ABN Amro grip op de risico's. Wij brengen handels- en valutarisico's in kaart en bieden oplossingen die voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. Daarbij heeft u direct contact met onze Trade and Treasury specialisten. Wilt u ook slagvaardig ondernemen buiten Europa? We helpen u graag verder. Kijk op abnamro.nl slash internationaal. ABN Amro, de bank anoniem. Financier uw Fiat bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op: Geld lenen kost geld.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 Dit is Radio 1.